Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten verplaatsen een vliegdekschip met gevechtsvliegtuigen... en begeleidende schepen naar het oosten van de Middellandse Zee, dicht bij Israël. De maatregel is bedoeld als ondersteuning van Israël, zegt het Pentagon. Op welke manier de strijdgroep eventueel wordt ingezet is niet duidelijk. Mogelijk dient de strijdmacht ook als afschrikking. De VS heeft partijen in het Midden-Oosten gewaarschuwd niet te profiteren van de huidige situatie. Daarmee wordt vermoedelijk gedoeld op Hezbollah in Libanon en Iran, twee bondgenoten van Hamas. De Israëlische ambassadeur bij de VN heeft gezegd dat Hamas zich met zijn aanvallen in Israël schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Het doelde op de Hamas-terroristen die in Israëlische dorpen bij de Gazastrook honderden mannen, vrouwen en kinderen hebben vermoord. Tientallen anderen werden ontvoerd en mee teruggenomen naar Palestijns gebied. Hij zei verder dat het nu tijd is om de militaire infrastructuur van Hamas te vernietigen. Vanavond is er een zitting van de VN-veiligheidsraad. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben opnieuw tientallen vluchten naar Tel Aviv geannuleerd. Het gaat onder meer om KLM, Transavia, EasyJet, Ryanair, Lufthansa en Air France. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al zegt voorlopig door te vliegen van en naar Tel Aviv. Alle bedrijven zeggen de veiligheidssituatie in Israël nauwlettend in de gaten te houden. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar gewonnen. Hij reed vanaf pole position onbedreigd naar zijn 14e zegen van het seizoen. Gisteren stelde Verstappen bij de sprintrace in Qatar zijn derde wereldtitel al veilig. De tweede en derde plekken bij de Grand Prix waren voor de McLaren-coureurs Piastri en Norris.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 We gaan beginnen met een uh, nieuw werkje van Igor Liesel. En dat heet World Peace. Een prachtige titel natuurlijk uh, in deze bange tijden. De track heet Always In My Heart. Daarna komt Ambien Solstice met Out Of Void. En dan als laatste nieuwe Gary Schmidt met Afterthoughts. This New Way, zo heet dat uh, zijn nieuwe eerste track... Dan gaan we door met uh, eens even kijken wie we. David Eckerstone natuurlijk met het prachtige album Winterloot. Die neemt alvast een voorsprongje op uh, misschien wat ooit gaat komen, een winter. En we sluiten. In het vorige uur hadden we een nieuwe album van Elion. Maar nu, dit uur, sluiten we ermee af. En dat is uh, met Winston's Journey, een lange trek. Daar sluit ik altijd graag mee af om uh, nog even wat. Uh, op te vullen en ja, het moet nu een heel uur worden opgenomen. Toch even een album wat misschien wat zachtjes gaat klinken... ...dat is Silence in a Blue Room van Al Groomer Khan. De beste man heeft natuurlijk een hele, ja, bijna Aziatische naam... ...maar hij woont gewoon in Duitsland. Ik zou zeggen, peacefulradio.nl, daar vind je alles terug. Ik wens je veel luisterplezier. Jennifer Grace, and you're listening to Peaceful Radio.